1 uur, Lot Lewin met het NOS-journaal. Forum voor Democratie doet niet mee aan het NOS-verkiezingsdebat. vrijdag op NPO Radio 1. Baudet wil niet in debat met D66-leider Pechtold. die er volgens hem alleen op uit is om hem te demoniseren. De tweede zouden met Denk voor Mancusu in debat gaan over een aantal stellingen. Eerder zegde de PVV het debat ook al af.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 Het aantal autodiefstallen is vorig jaar met 14 procent gedaald. En sinds 2010 is het aantal diefstallen zelfs met 40 procent gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek... komt dat vermoedelijk door de verbeterde beveiliging van jongere auto's... Het percentage autodiefstallen dat door de politie wordt opgelost... is de afgelopen jaren juist gedaald. In 2010 was dat nog 11 procent. In 2016 nog maar 6,5 procent. En in 2017 worden die cijfers nog iets lager. Het weer dan nog. In het noorden nog wat regen. Vannacht is het tussen de 0 en de 2 graden. Plaatselijk kans op dichte mist...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 Richard Hutten ontwerpt veel dingen, onder andere stoelen en hij verzamelt ze ook. En veel van die stoelen zijn te zien in het gemeentemuseum in Den Haag en hij is zometeen hier te gast. Documentairemaker Menna Laura Meijer vertelt over haar favoriete filmscène. En Maartje Wortel zal deze week elke nacht een verhaal maken. Bij de voorbije dag, Maartje Wortel, nacht. Hallo Pieter, nacht. Vertel, wat heeft deze dinsdag achtergelaten in je geheugen? Uh, ik zat vanmorgen, was ik aan het kijken op Instagram. Uh, en daar uh, volg ik Wende Snijders, die ook bij uh, jou in de studio zit. Of het goed is. Ze is uh, net weg, maar en, ja. Uh, oh, ja, ze is net weg. Uh, en um, um, daarop zag ik dat zij genomineerd is met het lied... Het uh, uh, uh, was voor alles, uh, voor de Annie M.G. Smitprijs. En dat lied is geschreven door Joost Zwageman. En het gaat over angst. Uh, dus ik heb een, uh, een ze had een heel mooi filmpje geplaatst waarin ze vertelt hoe ze tot dat nummer gekomen is. Dus ik heb een stukje geschreven bij het nieuws uh, dat zij genomineerd is voor de Annie M. Geesmeek prijs. Ik en ben benieuwd. Nummer. Ga je gang. Ze zal het in de taxi Kom. nog horen. Komt die. Je zei dat ik bang was. Je bent een bang iemand, zei je. Ik luisterde naar je stem en wilde dat je zou stoppen met praten. Even niet, dacht ik. Niet weer over angst beginnen. Ik dacht, ik ben niet bang. Ik ben alleen bang dat jij mij een bang mens vindt. Aan bange mensen heb je niets. Of toch in ieder geval weinig. Ik dacht, ik ben te weinig. En toen wist ik weer eens niet meer wat ik moest zeggen. Ik hield mijn mond en jij keek me aan en zei, zie je nou wel? Ik liep naar het raam om naar buiten te staren, een beetje theatraal. Als ik nu achter je zou komen staan, zou je me wegduwen. Dat was het enige waar ik echt bang voor was. Dat jij me weg zou duwen. Zie je nou wel wat? Vroeg ik. Dat je bang bent, zei je. Anders deed je wel iets. Iets met actie, zei je. Beweging, snap je? Ik dacht aan alle dingen die ik kon doen. Zoals dansen of verhuizen. Een kat nemen, uit een vliegtuig springen. Een bedrijf beginnen, een vreemde kussen, een kind redden. Veel van die dingen had ik al gedaan. Alleen uit een vliegtuig springen natuurlijk niet. Je doet zoiets om wat te bewijzen. Ik dacht, ik hoef jou niets te bewijzen. Misschien, zei ik. Misschien, vroeg jij. Ja, misschien ben ik inderdaad bang. Ik zei dat alleen maar om jou gerust te stellen, om jou van je eigen angst te ontdoen, dat ik niet wist wat ik met je aan moest, zonder ook maar één seconde bang voor je te zijn. Over Wende en de nominatie voor de Anne-MG Schmiedprijs... voor het uh, nummer voor alles... met een tekst van Joost Swagerman over, uh, over angst en wat het eigenlijk is. Dat is een, uh, het is een mooi verhaal. Dank je wel daarvoor. Dank je uh, Tot morgen. nacht weer. Tot morgen. Dag Pieter. Vandaag is het uh, acht jaar geleden dat uh, Mark Linkus overleed. Een man achter Sparkle Horse... In 2010 stapte hij uit het leven. Vier albums heeft hij gemaakt. En dit nummer stond op de eerste, Homecoming Queen. Riek heet openkaart. En de gast die trekt zelf de vraag uit een bak. 150 stuk zijn het. Richard Hutte is de gast. Hij is ontwerper en verzamelaar van stoelen. Hij uh, studeerde design in uh, Eindhoven en hij heeft het eigen bureau. En er is een grote tentoonstelling met 100 van zijn uh, zitobjecten te zien in het Haagse Gemeentemuseum vanaf uh, komend weekeinde. Uh, de noemer van zijn ontwerpen is No Sign of Design. Hartelijk welkom, uh, Richard Hutte. Dankjewel. Dat. Uh, dat is een, een, bekende, een bekende wijsheid onder, uh, onder, onder ontwerpers. Ik geloof dat, uh, dat het ooit van Rietveld is gekomen. Wie een stoel kan ontwerpen, die kan eigenlijk de hele wereld ontwerpen. Uh, ik denk dat het, uh, dat het Mies van der Rohe was. Hè. Die heeft gezegd dat het, het moeilijkste wat te ontwerpen is, is een stoel. Moeilijker dan een, een wolkenkrabber, waar hij er veel van gemaakt heeft. Maar hij vond stoelen inderdaad moeilijker. En ik ben het absoluut met hem eens. Ja, dat is... Uh, Verreweg het moeilijkste wat je als ontwerper kan ontwerpen. Als je als ontwerper een stoel kan ontwerpen, dan uh, kan je alles ontwerpen. Waarom is dat zo moeilijk, een stoel? Nou, het, is, uh, het is het product wat uh, het dichtst uh, op de huid zit. Ja, er zitten dan inderdaad nog kleren omheen, maar kleren hebben geen vorm. Die worden gevormd door het lichaam. Een uh, stoel moet een vorm hebben. Die moet uh, je billen ondersteunen, die moet je rug ondersteunen. Ja, het is een complexe uh, structuur. Uh, daarnaast heb je rekening te houden met honderdduizend uh, stoelen... Uh, die uh, al gemaakt zijn in de, in de kunstgeschiedenis. Uh, je noemde net Rietveld, mijn grote held. Uh, af en toe dan ben ik op een spoor. En dan denk ik, ja dat deed Rietveld ook al uh, een eeuw geleden. Dus dat, dat schiet niet op. Dus het is eh, moeilijk om origineel te zijn als er al dingen al zo vaak gedaan zijn. Er zijn al zoveel stoelen wat gaat jouw stoel nog toevoegen? Ja, er zijn al ontzettend veel stoelen. Het is de ultieme uh, uh, lakmoesproef uh, voor een ontwerper... om een goede stoel uh, te ontwerpen. En het is ook wel grappig dat ontwerpers uh, gevraagd worden... waarom ontwerp je nog een stoel? Je hebt nog, heb nog nooit aan een muzikant uh, gevraagd... waarom schrijf je nog een liedje? Maar bij ontwerpers wordt heel vaak die vraag gesteld... Van waarom ontwerp je nog een stoel? En voor mij is dat een expressie. En voor al die andere ontwerpers die dat doen, is dat een expressie. En dat is gewoon een feestje. Je kan zeggen, ja, waarom moet er nog een liedje geschreven worden over liefde? Dat is gewoon een ultiem boeiend onderwerp. En zo is de stoel voor de ontwerper het ultieme onderwerp om je in vast te buiten. Het moet ook lekker, lekker zitten natuurlijk, de, de stoel. Nee, nee, nee, nee, helaas niet. Nee, Rietveld is... heeft daarover gezegd, uh, zitten is een werkwoord. En als je lekker uh, wil zitten omdat je moe bent, dan kun je beter gaan liggen. Ja, ja nou, helemaal mee eens. Hè. Dus, uh, natuurlijk moeten er stoelen zijn uh, die goed zitten. Als je de hele dag op moet zitten, dan, uh, dan is het belangrijk dat je goed zit. En dat je comfortabel is. En als ik een stoel ontwerp van, uh, van 100 euro, waar er uh, 100.000 van verkocht moeten worden... dan is het echt belangrijk dat, dat die goed zit. Maar als ik een stoel maak van 20.000 euro, dan is dat een expressie. Mensen kopen die stoel niet omdat die lekker zit. Mensen kopen die omdat ze mijn visie op stoelen interessant vinden. Wat is er allemaal te zien in het uh, gemeentemuseum? Uh, er zijn uh, circa 100 stoelen te zien. De helft is van mijn hand, de, de helft is, uh, is mijn verzameling. Uh, en uh, mijn verzameling is groter dan de ruimte in het gemeentemuseum. Dus ik heb een selectie moeten maken... En, uh, uh, om te beginnen heb ik de stoelen laten afvallen uh, uh, van voor 1990... toen ik mijn eerste stoel, uh, stoel uh, ontwierp. Ja, dus uh, Rietveld uh, onder andere is eruit, Gispen is eruit. Het zijn uh, in principe allemaal tijdgenoten. Het zijn ook allemaal uh, mensen die ik ken van wie ik de stoelen uh, ontwerp. En dat is eigenlijk de crème de la crème van het design over heel de wereld... Uh, die ik toon, nou, parallel aan mijn eigen stoelen. Hoeveel stoelen heb je? Uh, ik heb uh, in mijn verzameling van stoelen van ontwerpers van anderen... dat zijn er een stuk of zestig, zeventig, denk ik. Dus mijn huis is leeg, vandaag hebben ze het Hoe begint opgehaald. dat, zo'n verzameling stoelen? Want, want je begint waarschijnlijk gewoon ooit met vier stoelen... omdat je op, op kamers gaat en je wil iets aan je tafel hebben. Uh, ja, die eerste stoelen die, die, die krijg je zo. En dan op een gegeven moment was ik... Uh, uh, ik studeerde al uh, als ontwerper in de opleiding kwam ik op een rommelmarkt een hele bijzondere stoel tegen. Dacht ik dacht, ja, die wil ik hebben. En die bleek uit Estonië te komen. Een heel bizar ding. En dat vond ik gewoon een heel gaaf ding. En die heb ik nog gekocht. En toen ik eenmaal begonnen was met mijn eigen ontwerpbureau... toen zag ik allerlei andere stoelen die ik heel interessant vond... En die ben ik gewoon gaan kopen. En op een gegeven moment, de eh, meeste mensen kopen zes stoelen rond de tafel. Ik kocht er dan altijd één. Dus op een gegeven moment, eh, als je één stoel hebt, dan heb je niks. Maar als je tien stoelen hebt, dan is het, bleek het opeens een verzameling te zijn. En dan gaat het gewoon door. Als er een verzameling is, dan ga je ook verzamelen. En eh, dan ga je ook verzamelen. Dus op een gegeven moment ben ik dat echt bewust, eh, bewust gaan doen. En dat, eh, toen heb ik dat aan eh, Benno Tempel, de directeur van het gemeentemuseum, verteld. Van, ah, ik, ik ontwerp ze niet alleen, ik verzamel ze ook. Toen vond hij een heel erg leuk verhaal. Ook omdat het een hele bijzondere, echt museale collectie is die ik heb. Dus zei dat daar moeten we wat mee doen. Die moeten we tentoonstellen. Wat zijn nou de stoelen waar je nog naar verlangt? Want dat is natuurlijk de ziekte van het verzamelen. Dat je op een gegeven moment op zoek gaat naar het exotische, het bijzondere, het schaarse. Wat, wat, wat mis je nog? Waar, waar verlang je naar? Nou, dat is niet helemaal waar. Ik, ik, ik, ik, ik, ik verzamel de actualiteit vooral. Ja, dus ik, ik, ik wil juist dingen kopen die heel erg actueel zijn. Er zitten in, in, in mijn collectie ook stoelen die echt iedereen kent. Naast allerlei prototypes en unieke ontwerpen en dingen die niemand kent... verzamel ik ook dingen die, die, die iedereen kent. Leidraad is toch wel dat ik de mensen ken die de stoelen hebben ontworpen. En daarnaast is Gerard Rietveld mijn grote held. Dus ik heb een aantal van zijn stoelen, maar niet de hele bijzondere. En ik zou nog wel, ik zou nog wel echt geld willen investeren in, in wat van die unieke exemplaren van hem. Moet je een optimist zijn om te ontwerpen? Want, want we hadden het net over de vergelijking met de muzikant. Hè? Dat, dat een muzikant zich niet de vraag moet stellen... waarom zou ik nog een liedje maken als alle liedjes er al zijn? Wat, wat voeg ik nog toe? Dat kan je als ontwerper ook niet jezelf toestaan, die vraag... Maar, maar die, die wanhopigheid die moet er toch wel zijn op een zeker ogenblik als je begint. Zeker met een stoel. Als, nou ja, als je ik zit ben, te ben tekenen. Ja, ik ben panisch optimist. Hè. Dus uh, dat is de aard van, van, van het beestje. Maar uh, net als met elke andere kunstvorm vanuit depressies kun je ook uh, hele mooie dingen maken. Hè. Dus ik denk niet dat optimist, uh, optimisme een voorwaarde is. Maar je moet wel de wereld tegemoet treden. Je moet het wel aangaan. Uh, ik treed de meer wereld tegemoet en uh, ik, uh, ik wil de wereld ook uh, op zekere, tot op zekere hoogte verbeteren en uh, mooier, mooier maken. En ik wil uh, mensen ook verblijden met wat ik doe. En uh, dat doe ik met open vizier en dat doe ik uh, op, op een manier waar ik heel veel plezier in heb. Uh, het voor mij is ontwerpen, is spelen. En, uh, en het plezier wat ik aan het spelen beleef, dat, dat uh, hoop ik dat mensen dat ook zien in mijn ontwerpen. Wat mij opvalt aan je eigen stoelen is ten eerste dat het je lukt om aan het conceptstoel nog nieuwe dingen toe te voegen. Om, om nog echt iets te maken dat ik nog niet eerder had gezien. Ja, ik kan het niet eens omschrijven, maar een, een stoel met twee zitgedeelten. Zeg maar iets tussen een bank en een stoel in heb je gemaakt. Of, mm -hmm. een, uh, of een stoel in een stoel of een soort uitschuifstoel of een handig stapelbaar krukje. Nou ga zo maar door. Dat, dat zijn echt nieuwe dingen aan het oude conceptstoel toegevoegd. Maar het blijft altijd zeer eenvoudig. Althans zo, zo lijkt het voor mij. Uh, ja, dat klopt. Uh, ik, hou, uh, ik hou van dingen die heel erg direct en to the point zijn. Uh, uh, het is heel... Uh, uh het is helemaal niet moeilijk om nog een nieuwe stoel te ontwerpen. Er zijn meer stoelvarianten mogelijk dan, dan atomen in het universum. En Dus om een nieuwe stoel te maken die, die er nog niet is dat, is, dat is makkelijk. Maar om een stoel te maken die echt in, laat eenvoudig is... En, en, en direct en to the point en origineel... dat is heel erg ingewikkeld. Als ik allemaal duizend dingen aan elkaar plak, dan is het ook origineel. Maar als ik iets heel erg zuivers en puurs en essentieels maak... Uh, wat er nog niet is, dat is veel, erg, veel, veel moeilijker dan, dan, dan iets te maken wat uh, complex is. Complex is makkelijker, eigenlijk, omdat je dat je minder blootgeeft complex is makkelijker, omdat het al heel erg snel uh, origineel is. Hé. Je plakt een paar gekke dingen aan elkaar, en het ziet er vreemd en gek uit, en het is origineel. En als je het simpel wil doen, dan, dan, uh, dan is het moeilijker. Hé. Ik noem mezelf uh, Homo Luns naar uh, essay van Johan Huizinga, wat hij in, in 1937 uh, geschreven heeft, De Spelende Mens. Voor mij is het dus wel. En het spel, alle spelen, zijn in principe eenvoudig. Hé. Muziek is vier akkoorden, voetbal is een bal die waar je tegen aantropt om een goal te uh, krijgen. He, rennen is gewoon van A naar B rijden zo snel als je kan. Om het even simpel te stellen. En ik hou van dat soort simpele uitgangspunten om een stoel ook te ontwerpen. Dus die eenvoud, die zit in mij. Ik hou van dingen die rauw zijn en puur zijn en direct zijn. Zo ben ik. En ik ben een optimist. Dus ik maak ook stoelen. Ik, ook, ik hou ook van humor. Dus er zitten ook grappen in mijn stoelen en humor. En alles wat ik ben, stop ik in mijn stoelen. Laten we beginnen met uh, de vragen. Hier is uh, de kaartenbak en Ik wil je vragen om, uh, om vast een uh, vraag te trekken. Van wie heb je het meest geleerd? Uh, God, wat een moeder vraag, zeg. Eh, want, uh, de, je je noemt al Rietveld. Ja, als het over mijn werk gaat, dan is het Rietveld. Eh, maar uh, dan heb ik ook heel erg veel geleerd van mijn studiegenoten. We waren een stelletje anarchistische, anarchistische punkers... die gewoon scheid hadden aan, aan, aan, de, aan de regels die gelden in design. En we gingen onze eigen regels maken en we stookten elkaar op. En we, we dreven elkaar tot grotere hoogte. En inmiddels is gebleken dat dat dat dat uh, onderdeel van de kunstgeschiedenis is geworden. Dus we waren op een of andere manier niet goed bezig... maar we waren wel radicaal tegen de establishment... en we hadden uh, onze eigen manier waarop we gingen doen. Doe nog een vraag als je wil. Praat je wel eens hardop als er niemand is? Nou, dat is uh, eenvoudig. Nooit. Nee, ook niet in de auto, op een snelweg, in de file. Ik heb geen auto. Ik geen uh, auto's. Eh, dus, uh, ik, heb, uh, ik, ik heb een energie neutraal uh, huis gebouwd tien jaar geleden. En toen dacht ik twee jaar geleden, dan moet die auto gewoon er ook uit. Uh, dus uh, uh, ik probeer groen te zijn. En ik kan niet in de auto praten, want die heb ik niet. Laten we dan nog maar een vraag doen. En hoe zorg je ervoor dat je je zin krijgt? Um, nou, ik ben, niet, ik ben er niet in geïnteresseerd om, om, om mijn zin te krijgen. Uh, dus... Um ja, ik, uh, ik hou ervan om te leren. Ik leer nog elke dag. En uh, voor mij is ontwerpen ook uh, een, een groepsproces. Uh. Ik verzin het idee, maar uiteindelijk ben ik uh, een, een spin uh, in het web. Ik heb te maken met een opdrachtgever, met mensen die het uit moeten voeren... met mensen die het moeten verkopen en, en het hele riddeltje. En die zitten allemaal in mijn team en samen spelen we het, het spelletje. En ik leer graag uh, van, van iedereen... En uh, natuurlijk uh, uh, heb ik altijd gelijk. Dus ik probeer wel met overtuigende argumenten te kopen om mijn zin te krijgen. Maar als iemand andere betere argumenten heeft, dan luister ik graag naar ze. We gaan nog één vraag doen: Wat vind je lelijk aan jezelf? Jezus, wat een kutvragen heb je. Oh, sorry, dat mag ik niet zeggen. Jawel. Uh, nou, ik kijk gelukkig nooit in de spiegel. Dus dat, uh, dat, uh, dat scheelt. Hè? Dus. Um, um, uh, wat vind ik lelijk, hamerzinnig? Maar ik kan natuurlijk ook om karakter gaan. Ja, en, dus dan ja. ga, ik, ga ik daar even aan nakijken. Na uh, dat, ik, uh, dat ik zo uh, ontzettend uh, gedreven ben, yeah, dat is misschien wel lelijk. Want ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik wil gewoon, als ik, uh, als ik een idee heb, dan wil ik gewoon dat het er komt. Uh, maar dat vind je niet echt lelijk, hmm? toch? Dat, dat is toch niet lelijk? Nou, wat? Dan moet ik niets lelijkers dus lelijk verzinnen. Ja, ik, ik, ik gedrevenheid <laughs> is niet lelijk. Eh, nou ja, dat is natuurlijk ook wel een soort overklep... die je dan eh, opzet om, om je doel te bereiken. Dat het obsessief wordt, bedoel je? Eh, ja, ik ben natuurlijk licht autistisch. Eh, en eh, dan eh, wil je gewoon eh, per se... dat ene waar je goed in bent, daar wil je ook eh, de beste in zijn. En al het andere bestaat dan heel even niet? Dat bestaat dan sowieso niet, nee. Oh ja, ja dat, dat kan lelijk worden, denk ik. Kan lelijk worden denk het ook. Maar het levert ook veel moois op. Een tentoonstelling vanaf 10 maart te zien in het Haagse Gemeentemuseum. Richard Hutten zit met allemaal mooie stoelen van jouzelf en uit je verzameling. Dank je wel. Ja, ik bedankt. Shay Baba, een singer-songwriter uit Los Angeles. De tweede single van het nieuwe album Requiem. Dit heet Vertigo. Hurry up, you gotta move. I tell myself every day Even though I know it feels wrong oh, I gotta carry on Hey Baba met uh, Vertigo. 1 minuut gemaakt door René van S. En uh, dit is deel 4 van de club. Pst. 1 minuut. De club. De tongstringende cranberry cake doet zijn maskers langzaam verdwijnen. Nou, ja. oh, ja. Eén, goed, al goed. Het is een club van mensen die niet om den broden schrijven, maar voor hun plezier. Verhalen, columns.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 Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste Daarom vind ik dat kommergeneuzel zo vervelend. Ja, het is inderdaad heel consequent dat je hier helemaal geen interpunctie... ...nog hoofdletters uh, gebruikt. Een vorm van feedback die, uh, ja, die ook wel eens onder de loep genomen kan worden. Elf jaar van zijn leven besteedde Onno Blom aan het leven van iemand anders, namelijk Jan Wolkers. Elf jaar lang ging de biograaf op in het archief van de schrijver. En dat werd uiteindelijk een, uh, een lijvige biografie en ook een promotie. Het litteken van de dood. En morgen verschijnt er nog een boek in de reeks uh, privédomein Memoires van een Biograaf. Onno Blom, goedenacht. Goedenacht, Pieter. Het is een, uh, een, een boek dat gedeeltelijk voor het eerst... Uh, vooral eerder verscheen in, het, in de Volkskrant... in de vorm van columns over uh, het leven van een biograaf. Je hebt er veel bij geschreven inmiddels. Je hebt ook wat geschreven over wat er daarna gebeurde... na het verschijnen van die uh, biografie. En de gedachte was toch een beetje... eigenlijk moet je wel gek zijn om zoiets te doen. Elf jaar van je leven geven aan een ander. Ja, dat, dat is ook zo. Maar dat wist ik natuurlijk niet toen ik eraan begon. En toen ik helemaal middenin zat... En was het lastig uh, halverwege dragen. Het mooie aan dit boek is dat je, dat, dat je jouw leven... het leven van de biograaf gewoon beschrijft... maar dat, dat loopt permanent parallel aan het andere grote leven... dat je probeert te begrijpen. Dat van, van Wolkers, het loopt constant door elkaar. Overal waar jij bent, heb je associaties met, met Wolkers... plekken, teksten, gebeurtenissen. Het zijn eigenlijk twee parallele levens in een andere tijd. Ja, ja zo zou je kunnen zeggen... Die, die, die levens van hem en van mij die zijn steeds meer met elkaar verweven geraakt. Dat is niet iets wat ik me had voorgenomen. Of wat, uh, wat ik dacht dat ik, dat zou gebeuren. Maar dat gebeurde gewoon. Uh, het, het, het is ook wel te begrijpen achteraf. Als je je elke dag moet bezighouden met het leven van iemand anders. Uh, dat je je eigen leven daarmee gaat vergelijken. En dat dat, dat het andere leven je eigen leven ook. En dat je, dat je angstig wordt op momenten dat je weet dat, je, dat de held van je biografie ook angstig is geworden. Dat is me toch een paar keer overkomen. Bijvoorbeeld gebeurt er ook dat je, dat je een kind krijgt en dan denk je automatisch aan de periode dat het Jan Wolkers overkwam. De zwangerschap, de geboorte van zijn kinderen. Ja. Dat, dat ja, zijn de momenten... Dat... Dat zijn de momenten dat het sowieso telt in je leven natuurlijk. Dat je, dat je open staat, dat je, uh, dat je gevoelig bent voor, voor invloeden, voor angsten, voor, voor blijdschap. Dan, dan, dan leef je je leven op het extreemst. En, en dat waren de momenten waarop, uh, waarop ik altijd ook moest denken aan, aan wat Wolkers dan meemaakte. Heel extreem was het bijvoorbeeld toen ik moest schrijven over uh, het gruwelijke ongeluk... wat, het, wat zijn dochtertje is, is overkomen en waarzaam is overleden. Hè. Hij heeft een, een meisje gehad dat op twee jaar geleefd overleed... omdat hij uh, in, in de wastafel werd gezet... en daar de hete kraan over zichzelf heeft opengedraaid. En ik, ik vond dat verschrikkelijk om te moeten beschrijven. Vooral ook omdat ik toen net een dochtertje had dat ook twee jaar was... En, ik, ik kon dat materiaal eigenlijk bijna ook niet aan. Ik heb dat in een week allemaal achter elkaar in de computer ingevoerd. En aan het eind van de week zet ik die computer aan... en toen bleek het dat al dat materiaal was verdwenen. En dat geeft dus aan dat je... Ik zal iets fout hebben gedaan. Ik zal dat toch onbewust hebben willen wegdrukken ook. Ik, ik, ik kon dat niet aan. Het komt zo dichtbij... Uh, ja, dat, je dus, dat je dus zelfs in je dromen en uh, je nachtmerries en in je onbewustzijn... Daar kennelijk mee aan de slag gaat. Het verschijnt nu in de reeks privédomein. Dat is uh, mooi en eervol. Dat is uh, de reeks waar ook de brieven van Flaubert in zijn verschenen. En zoveel andere mooie uh, dingen. Het is ook ja. het moment dat je voor het eerst reageert op de ophef daarna. Want, want er is eigenlijk iets geks gebeurd. Je, je werkt elf jaar van je leven aan een biografie. Dan is die geboorte daar van dat boek waar je zo hard aan hebt gewerkt. Hij wordt vol lof ontvangen. Wordt mooi besproken. Mensen zijn tevreden. En dan ontstaat er ineens een soort uh, eruptie van, van, van zuurte... en een soort discussie over die promotiecommissie. Je hebt er nooit eerder ja. op gereageerd... maar in dit boek beschrijf je voor het eerst jouw kant van het verhaal. Hoe, ja. hoe is dat voor jou dat geweest? Ja. geweest? Hoe heb je dat ervaren? Ja, nou, ja dat, dat heb ik opgeschreven. Uh, hoe ik dat heb ervaren toen. Niet zozeer in reactie op uh, wat er later over is gezegd... Maar uh, mijn boek, die Memoirs van de Biograaf, beschrijft als het ware de biografie van de biografie. Hè? Het is de ontstaansgeschiedenis van dat boek. En in dat boek was een heel belangrijk moment dat ik, ja, dus een half jaar voordat het ging verschijnen, van de promotiecommissie hoorde dat, dat die het niet van voldoende wetenschappelijk gehalte achtte. En toen verdween de grond onder mijn voeten. En, en die ervaring heb ik wel willen delen. Daar heb ik wel uh, over willen opschrijven hoe, hoe dat op mij is overgekomen. En ook hoe oneerlijk dat voelde. Het was als een soort rouwproces. Ik heb toen afscheid moeten nemen van een boek... wat in, in mijn hoofd al bijna af was. Um, en ik heb moeten reageren op de kritiek... dat de manier waarop ik mijn boek heb geschreven... namelijk heel dichtbij een heel intiem portret... Uh, van Wolkers. Ik ben als het ware in zijn hoofd gekropen. En ik heb ook de lezer van mijn boek in dat hoofd willen opsluiten. Uh, ik heb hem dus van binnenuit willen beschrijven... en niet zozeer van buitenaf. Dat dat net zo goed wetenschappelijk waardevol uh, kan zijn... als een boek... Uh, wat uh, als het ware vanuit de helikopter uh, wordt beschouwd... en waarin Want, de uh, tijd wordt gegeven aan de context. De eerste commissie die vond dat, dat je meer vanuit de theorie moest handelen... dat je dan allerlei literatuurwetenschappen bij moest halen... dat je ook de tijd erbij ja. moest schetsen. Het was, het was jouw bewuste keuze vanaf het begin... ik ga het op deze manier doen, ik blijf dicht bij dat leven. Dat, dat is ook ja. een, een, een opvatting, dat vond ook de tweede commissie. NRC Handelsblad die dook erin, in die, in die kwesties hebben er... Uh, Heel veel artikelen aangeweid, alsof het, alsof het Watergate ja. was eigenlijk. Ik denk zelfs dat ze ja. meer artikelen aan jouw biografie hebben gewijd... dan aan Watergate uiteindelijk. Maar dat ja, kan nee, die ongeveer... was eigenlijk toch een beetje... Bernstein en uh, uh, Woodward van de Fabertuskrant waren dat, ja. Hoe heb je dat geraakt? Want, want je had zo erg naartoe gewerkt... en dan, dan is, is er dat feestje en dat feestje... dat wordt eigenlijk onmiddellijk onder je voeten vandaan getrokken... omdat, ja, omdat iemand toch een, een, een primeur ruikt. Nou ja, dat was dus heel naar. En, en uh, kijk, uh, ik wil het cliché niet van stal halen dat, uh, dat een boek wat je hebt gemaakt, dat je dat ook uh, beschouwt als een kind. En als ze daarvan zeggen... Uh, die oortjes zijn er verkeerd opgezet en die neus staat scheef... Dan, dan komt dat enorm hard binnen. Vooral ook omdat je... inderdaad ben ik, ben ik er elf jaar mee bezig geweest... en dat laatste half jaar was, stond onder hoogspanning. Ik was, ik was echt moe en dan raakte je dat heel hard. En ik vond het ook... Uh, oneerlijk. Niet omdat uh, iedereen mijn boek prachtig moet vinden. Ik kan me zelfs voorstellen dat mensen een ander boek van mij hadden gewild, verwacht, gehoopt. Of dat ze geschokt waren door wat erin stond. Maar als je als aan je integriteit wordt uh, uh, geknaagd, hè, als aan daar, daar wordt getwijfeld, als wordt ge, gesuggereerd dat er toch gesjoemeld is of dat je. Ja, dat je toch niet helemaal het gehalte hebt, of, of uh, uh, dan, dan, uh, ja, dan, dan raakt je dat uh, enorm. Maar NRC en heeft is... consequent wel geschreven, er, er was geen regel overtreden... er was geen procedure overtreden, het was ongebruikelijk... maar eigenlijk ook niet uh, buiten de procedure wat er is gebeurd. Nee. Dus, dus in die zin was, hadden, er, was er ook niet echt een misstand. Nee, het, heeft mij, het heeft mij enorm verbaasd, Dus de, de suggestie die uit die stukken sprak... Want al in het eerste stuk... Hè, de, de, de eerste keer dat ze dit ter sprake brachten... dan luidde inderdaad de laatste zin... Uh, de procedure is gevolgd. Dan zou je toch zeggen... nou ja, jongens, jullie hebben iets uitgezocht. Die zijn niet op het spoor geweest. Ik denk dat ze echt hebben gedacht... dat er iets fout zat. Dat ze een, een, een, een gekke vorm van wetenschapsfraude... op het, op het spoor waren gekomen. Um, maar ze hebben tegelijk meteen gevonden... dat dat niet zo was. Maar ja, dan zit er tijd in. Dus dan zullen ze toch... Uh, gedacht hebben, nou dan brengen we dit naar buiten met het argument van, nou, ja, het een soort antropologie van, van de wetenschappelijke wereld. Maar tegelijk werd er natuurlijk wel steeds uh, mijn boek bij genoemd en mijn naam en, uh, en mijn werk. En dus opnieuw aan mijn eer en mijn integriteit getwijfeld. En Hoe is dat? dat... Uh, Buitengewoon vervelend. Hoe is dat nu? Want kun je eigenlijk nu weer terugkijken op, op die elf jaar van je leven, op dat levenswerk? Want, want waarschijnlijk ga je het niet nog een keer doen met plezier en vreugde? Is het feestje verstoord of, of denk je er nu eigenlijk Jouw, over van? Nee, nee, nee, nee. nee. Het, is niet, het is niet verstoord. Het is niet verstoord o, om een paar redenen niet. Kijk, je schrikt er erg van en daarna lees je wat er staat... en dan denk je toch ook, ja, kom op jongens. Wat is dit nou? He, dus ze had, al, stel, ze had iets gevonden waar je echt voor zou moeten schamen... of waarvan je dacht, ja, er zit wel wat in... of nou, dit klopt toch echt niet. Dan was het me natuurlijk echt heel erg zuur opgebroken. Maar dat was niet het geval... Dus um, nadat de discussie um, uh, was gestopt... nadat mijn promotor Willem Otterspeer... een fantastisch stuk uh, had geschreven... waarin hij uh, de andere kant van de zaak liet zien, was bij mij de opluchting ook groot. Mm -hmm. En uh, kan ik nu inmiddels echt met... Uh, ja, zeggen dat ik, dat ik dat hele schrijven van dat boek... als een geweldig avontuur uh, heb, heb beleefd. En misschien is het ook wel zo dat als je zo'n vervelende discussie dan nog meemaakt, uh, en, je, en je overleeft die als het ware... en je komt toch weer boven, dat dat uh, het echte werk allemaal uh, nog mooier maakt. Allemaal te lezen in uh, memoires van een biograaf, een boek over elf jaar van het leven van Onno Blom... in De Schaduw van het Leven van Jan Wolkers en uh, spittend in zijn archief Twee Levens die elkaar doorkruisen. Onno, dank je wel, geniet van uh, de publicatie van dit boek en uh, tot, uh, tot ziens. Dankjewel Pieter, tot snel. Well, When you're a shrinking man like me We're a man with we a worried song Shrinking man ain't gonna be here long Well, sometimes I worry about clothes Shrinking man's gotta look good sometimes Don't need no sweatshop chime Putting shoes on my feet this time Chain to a sewing machine Down in hell where the sun don't shine Look as good as you can Sometimes I don't need much and I don't pay no starvation wage. The poor folks out on a poison ground. Shrinking man, better be a praying man. Once I had a dream, I was working. I had good ideas, I made big plans. Now I'm just like a leaf in the wind that's blowing. I hope King Jesus can understand. Shinkin man. Nou, dat is toch goed nieuws. Na zes jaar een nieuw album van Ry Cooder. En uh, dit nummer staat er ook op, Shrinking Man. Ook andere stukken van uh, oude blueshelden. Blind Willie Johnson enzo. en zo. Uh, en het album heet Prodigal Son. I'm not a smart man. Everybody be cool, this is a robbery. Well, when I'm good, I'm very good. But when I'm bad, I'm better. No, I'm just getting warmed up. Silly rabbit. Welke scène uit een favoriete film zal je voor altijd bijblijven? We vragen het aan bekende filmmakers. Vannacht de favoriete scène van documentairemaker Menna Laura Meijer. Haar laatste film gaat over het modehuis Maison Martin Margiela. En ze is bezig met een nieuwe film over therapie. Ze heeft ook een eigen productiemaatschappij. En vannacht luisteren we naar haar favoriete scène. Mijn favoriete scène zit in een film Independent Boy van Vincent Boycars. Een Lange documentaire uh, over een jongen, Mattin. En Mattin die woont nog bij zijn moeder. En de regisseur van de film, Vincent, die heeft besloten... om um, een maand lang zijn leven over te nemen. Dus de, de regie te nemen. En uh, te kijken of hij uh, Mattin de spreekwoordelijke schop... onder zijn kont kan geven om weer dingen op te pakken. En het is de scène waarin de hoofdpersoon, Mattin... aan het werk is als... Ja, tele-sales-verkoper. En we zien hoe hij uh, met een klant... aan het praten is over de telefoon. Ja. Nou, dat is dan al sowieso iets... Uh, wat wij, uh, wat wij uh, gaan uh, rechttrekken. Ja, en dat, daar ga ik voor zorgen. Dat is geen probleem. Maar die heeft hij niet nodig meer, zeg maar. Huh? Oké, okay, top. Dan weet ik dat. En um, daarnaast... Ja, ik snap hem. Nee, kijk, euh, oké, okay, dan is er één dingetje over het hoofd gezien, de marktelijke gelegen dat verandert de prijs enigszins. Maar alsnog bent u dan wel lekker uit. Ik ga het even uitrekenen, hoor. Nou, weet je wat ik dan doe? Weet je wat ik dan doe? Eén, e wat ik doe? Ik, ik wil die korting wil ik gewoon echt mooi voor u maken. Want dat heeft u verdiend na zo'n lange klanditie. Het pakketprijs wordt wel wat duurder. Maar dan moet ik... Ik ga even toestemming vragen. Dan ben ik zo bij je terug. Dan uh, maken we even een uh, laatste offer, zeg maar. Ja. Yeah. Oké, okay, dankjewel. Het is eigenlijk een heel erg wijdshot. Uh, de achtergrond uh, ramen, dus je ziet ook weer andere kantoren er doorheen. En uh, Metten zit aan de telefoon achter een uh, bureautje. En um, je zou eigenlijk denken, als je de scène ziet... dat het bijna radio is, want er gebeurt in het shot verder helemaal niks. Dus het is een wide shot en het shot staat vast... En tegelijkertijd uh, merk je dus dat door het wijde shot... je wel echt goed moet kijken... en daardoor wel extra informatie haalt uit wat daar precies gebeurt. Ik heb altijd het gevoel als je aan het monteren bent... en uh, we maken nu al twintig jaar films... dat je leert eigenlijk heel erg naar mensen kijken en te observeren... en ook eigenlijk een beetje te deduceren wat nou precies mensen... Zeggen en wat ze voelen en wat ze doen en wat de discrepanties zijn eigenlijk daartussen. En wat ik zelf heel erg fascinerend vind, als je de scène ziet, dan zie je soms toch kleine andere dingen dan als je alleen maar zou luisteren. Dus dat maakt het, hoewel de film, zeg maar, qua cameraposities en standpunt en montage eigenlijk heel bezig is, toch echt tot film. En um, dat vind ik er heel erg interessant aan. Dus uh, als je gewoon zou luisteren, dan zou je met in gewoon professioneel horen praten met een mevrouw of een meneer... over een pakket voor internet en uh, de telefoon. En dat klinkt eigenlijk heel betrouwbaar en ook uh, heel oprecht. Maar als je dus naar hem kijkt... en je ziet bijvoorbeeld hoe hij, zeg, zijn oogopslag... maar ook hoe hij soms aan zijn neus zit... en, en een soort houdingje, zeg maar... dan zie je dus dat het deels ook geacteerd is. En... Um, Natuurlijk, uh, de clou is natuurlijk dat op het moment dat hij zegt tegen die mevrouw of meneer... van nou, ik ga heel even overleggen of ik u een beter aanbod kan doen of zoiets. Dan uh, haalt hij zijn koptelefoon eraf en dan houdt hij eigenlijk heel even zijn mond... en kijkt hij voor zich uit er is obviously niemand met wie hij gaat overleggen. En dan is natuurlijk gewoon de grote grap van de scène. En toch zie je ook al in allerlei andere momenten dat hij kleine tekenen heeft of verraadt. Dat hij aan het werk is en niet oprecht. Tussen aanrakingstekens. Kijk, Metten is denk ik het schoolvoorbeeld van een uh, jong iemand. Zoals we eigenlijk allemaal wel een beetje jong zijn geweest. Dat je het hangen eigenlijk een heel belangrijk deel van je leven is. En ademen soms ook al best wel veel moeite kost. En je niet zo goed weet, linksaf, rechtsaf... Uh, ja, wat je dus moet doen om vooruit te komen. En uh, Vincent heeft dus die regie overgenomen en brengt hem dus in situaties om op die manier meer inzicht te krijgen in wat hem blokkeert en wat hem motiveert of zou kunnen motiveren. Hij onderzoekt daarin ook wel de relatie met zijn, van met en met zijn moeder. Wat betekent comfort? En wat is dan precies uitdaging en wat zijn je angsten? Aan het eind van de film gaat met en terug naar huis naar zijn moeder. En er zijn mensen die zeggen, oh, dat is dan de downfall... in de zin van, dat betekent dat het nergens heeft gewerkt. Maar ik vind dat eigenlijk heel erg mooi. Omdat het zit hem daar volgens mij niet echt in. Of je wel of niet werkelijk zelfstandig kan worden of niet. Ja, dan wordt er gehuild en dan kunnen ze elkaar eigenlijk niet meer loslaten. Ja. Geeft hij ook chocolaatjes voor haar. Ja, maar Misschien is dat ook wel omdat ik zelf moeder ben. Dat ik altijd denk van ja, maar dat is natuurlijk toch het allerleukst. Um. Waarom heb je niet deze scène gekozen? Want dat vind je blijkbaar ook een heel mooi moment in die ja, film. Ja, die heb ik niet gekozen, omdat dat gewoon eigenlijk meer een emotie is. En daar ben ik op zichzelf niet zo heel erg in geïnteresseerd. Ik ben in film en documentaires dus eigenlijk meer geïnteresseerd in de vorm, waarin je dus iets kan laten zien. Wat over meer gaat, alleen maar dat wat je letterlijk ziet. En de emotie die je ziet bij zijn moeder... dat is eigenlijk heel klassiek documentair. En ik denk dat wij uh, op dit moment in Nederland... heel veel documentaires hebben... die op die manier eigenlijk heel erg gericht zijn op emoties... en de herkenbaarheid van emoties... binnen een soort van archetype bijna... waarvan wij zeggen, oh ja, ja maar dat heb ik ook... of dat heb ik juist niet. En ik denk dat dat zelf de reden is... waarom heel veel documentaires heel saai zijn. Heel voorspelbaar. En misschien te veel in comfort hangen. Te weinig uitdaging bieden. Dus ik ben zelf meer geïnteresseerd in de momenten waarin zo'n film of een maker echt beslissingen neemt die, uh, die haak staan juist op dat wat we zo op dit moment zo herkennen in de Nederlandse documentaire. En dan vind ik deze scène veel interessanter. Wat mij heel erg opviel, was dat er vlak voor die scène waarin hij. Nou ja, deze bewuste scène waarin hij waar het heel stil is, hij alleen hem hoort. Er een opbouw eigenlijk is naar die scène toe. Ja. Kan je dat omschrijven? De scène hiervoor staat hij hier in de lift. De lift is eigenlijk wel mooi gedraaid. Hij is een beetje claustrofobisch, maar eigenlijk in het geluid van het van sound design. Het, het is meer dan sound design. Het is ook deel zeg maar echt een muziekscore die is gemaakt door Bo Zwart, ook een Rotterdamse producer. Muzikant en uh, ja, die bouwt als het ware uh, een beetje een soort vervreemding, maar ook wel een soort ja, in zichzelf gekeerd geluid. Wat ook een beetje een soort drama en een soort aankondige, een soort stilte voor de storm. Waardoor zeg maar, ook het moment dat de deuren opengaan en het stil wordt... natuurlijk ook aangezet worden. Dus uh, ik vind dat zelf heel goed gedaan. Het is een soort anticlimax volgens mij ook. Want yeah. hij heeft net gehoord dat hij moet gaan draaien... of zijn eigen muziek moet gaan uh, laten horen aan het eind van die maand. Yeah. Daar is hij heel zenuwachtig over. Je ziet hem eigenlijk in die lift daarover nadenken... of zo met die muziek yeah. eronder. En dan vervolgens zie je z'n stomme baantje. Ja, hoewel hij wel echt heel goed is in die baan. Dus dat vind ik ook zo fascinerend. Hè? En dat kijk, dat vind ik eigenlijk zelf... een van de meest interessante dingen in de film. En dat is natuurlijk het conflict wat er op ergens ook is... tussen Vincent en Metin. Zij zijn in het echt ook vrienden. Want Metin kijkt altijd een beetje tegen Vincent op. En ik denk ook dat Vincent een beetje de uitstraling heeft... van een soort zondagsjongen... voor wie het allemaal heel erg makkelijk en uh, ja, uh, goed gaat... Uh, die heel talented is, die ook DJ is... en hij is ook, weet je een regisseur... maar hij kan ook presenteren, al die dingen. Vindy vindt heel erg van ja... weet je, als je echt wil slagen in het leven... dan moet je echt die bezetenheid hebben... en de passie en gaan voor iets... en helemaal honderdduizend miljoen procent. Nou, ik denk heel veel jonge mensen die dat... Uh, misschien zullen herkennen als iets... waarvan ze denken dat ze dat moeten doen. En wat ik fascinerend vind... is dat iemand als Mattin, dat je eigenlijk ziet dat je soms dingen heel goed kan... die misschien niet eens echt je ambitie zijn. Maar waar je wel oprecht goed in kan zijn. Je bent dus niet één cool iemand. Je bent dus niet één geslaagd iemand. Maar soms ben je eigenlijk een samenraapsel... van dingen die best wel goed gaan... en sommige dingen die ook niet goed gaan. En dat is eigenlijk natuurlijk... een soort gemiddelde die wij gewoon als mens zijn. En uh, om nog heel even terug te komen... ook op een documentaire in het algemeen. Wij zijn natuurlijk zo gericht op documentaires... op het laten zien van een soort... hele duidelijke, herkenbare uh, situaties... waarin de emotie herkenbaar is. De woede, het goed en het kwaad. En, en over het algemeen is het leven natuurlijk een heel groot grijs gebied en zijn wie wij zijn ook uh, je wel, een heel groot grijs gebied. Uh, is het leven dus ook niet narratief interessant, maar vaak ook heel saai. En ik vind eigenlijk al die elementen... op een bepaalde manier vertegenwoordigd in deze film. Kijk, ik kan natuurlijk zeggen dat mijn favoriete scène is... bijvoorbeeld uit uh, Ken Park van, van Larry Clark of zo. Maar ik vind dat de film van Vincent, die raakt gewoon aan mijn eigen vak... En die raakt gewoon aan hoe wij kijken. En die raakt aan mijn ideeën over hoe ik vind... dat wij met z'n allen binnen dit vak moeten nadenken over wat kijken is. En wat is werkelijkheid? En hoe willen we daar als makers mee omgaan? En wie bepaalt eigenlijk voor ons wat die werkelijkheid is? En onder invloed waarvan? En ik denk dat dat soort dingen zijn op dit moment heel relevant. Niet alleen voor mij als maker, maar ik denk in heel, heel versum... of een heel nou ja, whatever, whatever waar beeld en werkelijkheid bij elkaar komen. Documentairemaker Menna Laura Meijer was dat over haar uh, favoriete scène. En die kwam uit de film Independent Boy van de Rotterdamse regisseur Vincent Boy Kars. En die ging uh, in première op het ITVA afgelopen november was dat. En uh, dat vindt zij dus een documentaire die breekt met de, de vastgeroeste regels van het uh, genre. En dat is een uh, enorme aanwinst, uh, vindt zij. William Brutus. Williams Brutus is een Franse reggae-muzikant. En dit nummer heet I Don't Have What It Takes. Uit Frankrijk. I don't have what it takes van uh, Williams Brutus was dat. En uh, zo kwamen we aan het einde van deze aflevering van Nooit meer slapen. Een bijzondere aflevering wel voor mij, want uh, ik zit hier niet alleen achter het glas. Hier zit al heel lang Maike, die haar nachtrust opofferde om uh, hier dit programma de laatste jaren met mij te maken. En dit is haar laatste avond. Ze heeft een uh, dagbaan gevonden. Voortaan dan zelfs om 11 uur lepotje, lepotje de mand ingaan. Maar ik zal haar missen. Ik uh, ben zeer dankbaar voor haar toewijding, haar werk en uh, alle mooie diensten. Het was me genoeg om met haar te werken. En, uh, ik zal het ten zeerste missen, maar het is uh, fantastisch dat ze een leuke nieuwe baan heeft. Ik wens haar heel veel plezier en uh, morgen ben ik er gewoon weer. Zonder Maaike, maar dat komt ook wel weer goed. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht en ik uh, ben er morgen weer met uh, Ellen Parre, de actrice. Een goede nacht voor nu. In het nieuws van mannenkanten.